Er staan vrij lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 12 kilometer, A8 Zaandam Amsterdam bij Ossaan 6, A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 12 kilometer, A12 Den Haag Utrecht bij Nieuwerbrug 8 kilometer, op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen 4 kilometer,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 Zaterdagmiddag hier in Zandvoort En ook zondag radio De komende drie uur lang de West en we close our eyes Uit de jaren tachtig Welkom bij Zandvoort op zaterdag ZFM Voor Zandvoort en de regio En uiteraard even dank aan uh, collega Mario Zandvoort Zandvoort uit Zandvoort Elke zaterdagmiddag te beluisteren Tussen 1 en 2 en op de dinsdagmorgen of donderdagmorgen, Albert-Jan. Dacht dinsdagmorgen. Dinsdagmorgen. Dinsdag dinsdag ja. Oké, okay, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert-Jan, en hallo luisteraars. Ja, Rob. Goedemiddag en luisteraars ook. Goedemiddag van een zonovergoten gasthuisplein. Ja, Heerlijk. Wij zijn er weer. He? Het zonnetje gaat gelijk schijnen. Dat bedoel ik. En uh, ja, weer drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag. En we hebben een overvolle agenda. Natuurlijk bent u van ons gewend rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen: houd u pen en papier bij de hand om half drie. Het enige echte Zandvoortse weerbericht door onze weerman Lex van der Hoorn. Ik denk dat hij langskomt, dacht je ook? Ik denk het ook hoor. We, we mochten even geen want nog, nog iets harder. En ik geloof dat hij goede vooruitzichten heeft voor de komende week. En wellicht al een, een vooruitblik op 30 april. Want dan is het feest in het dorp hè. En dat is op een maandag, dus we hebben allemaal een lang weekend. Lang weekend. Uh, nee, Goed, gaan we door. Uh, we uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Carlos. Het gedicht van de week staat in het teken van de asperges. Daar kom ik zo meteen op terug. Uiteraard uh, gaan we. Straks ook nog even schakelen met Roy van Buringen. Want er is een groot feest op het Kerkplein. En wel uh, de cafetaria Het Plein. Bestaat 15 jaar. En Roy geeft daar een sfeerverslag. Verder hebben we natuurlijk voetbal. Uh, SV Zandvoort moet uit tegen Amstelveen. En daar is voor ons aanwezig niemand minder dan Joop Van es. Dus tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop. En kijken hoe het met SV Zandvoort gaat. Want ze kunnen nog periodetitel uh, winnen. Hè? Klopt. Dus het is best wel uh, spannend. Uiteraard hebben we in uh, de laatste uur ook de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. Want die wordt in Bagra. Verreden. We hebben natuurlijk sport kort. En het laatste uur tussen 4 en 5 uur staat, uh, uit, staan we uitgebreid stil bij het begin van het aspergeseizoen. Als gast in de studio hebben we dan uh, chefkok Marjolein Scholder van restaurant Lady Chef uit de Zeestraat. Zij zal u informeren over de bereidingswijze van de asperge. En geeft tips voor diverse menu combinaties met de asperge als uitgangspunt. Telefonisch zal er contact zijn met uh, Harry Dilling. Harry Dilling is een aspergeteler van het eerste uur. En uh, die woont en werkt in Drouwenerveen. En dat is in Dwente. Uh, hij zal ons informeren over de geschiedenis van de asperge. Als mede als de diverse manieren van telen. Verder kunt u dan gaan genieten van het asperge Maar dat is allemaal het laatste uur. En het gedicht van de week in het teken van de asperge. Ja, als de, de, de liefde voor de asperge. De liefde voor de asperge. Oh, wat mooi zeg. Ja. Ik zal gewoon de komende drie uur blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. We zijn er tot aan vijf uur met Zandvoort op zaterdag. Zandvoort. Dat Even een klein stukje van Climbie Fischer uit de jaren 80 en Love Changes. Want we gaan over naar het nationale kampioenschap Aardappelen Schillen op het Kerkplein. Goedemiddag Roy van Buringen. Goedemiddag, Rob van Ouders Jan. Hoi. Ja, hoe is het daar met de aardappels? En zijn er veel deel deelnemers vandaag? Ja, echt heel. Veel. Het uh, plein uh, staat vol met mensen, er is heel veel animo voor. En wat hebben we geluk met het weer, hè? vanmorgen regende het nog. Uh, ja, rond uh, rond uh, meer dan 20 deelnemers uh, schillen nu, waaronder uh, Leo Mietjeveek, uh, Hilie Jansen uh, en uh, natuurlijk ook de mensen van de Wurf. En uh, nog heel veel andere bekende Zandvoortse mensen die uh, ja, zelf meedoen aan de kampioenschap aardappelschillen op het uh, Kerkplein speciaal voor het 15 jaar bestaan van Sleckwater uh, het plein. En uh, ja, speciaal voor het goede doel vrienden van Nieuw Unicum hebben zij een uh, ja, actie aardappelschil uh, wedstrijd gehouden. De hele week zijn er al die 60 acties rondom het plein en uh, al die opbrengsten die daarmee verdiend zijn, die gaan allemaal naar vrienden van Nieuw Unicum. Ja, op dit moment uh, ja, ik kijk even in de grote bakken met aardappels, want we, zijn ook, ja, want we moeten zo meteen wel verpas uh, ja, kwaren Aardappel schillen, want anders, uh, ja, wie dat niet heeft, die heeft gewoon niet gewonnen. En de winnaar kan een hele mooie fiets winnen. Dus, uh, ja, het is een hele gezellige boel hier. Oké, okay, Roy, want uh, wat is de bedoeling uh, van, uh, van uh, de wedstrijd? Wat moeten de deelnemers doen? Nou, mensen moeten, uh, ja, zoveel mogelijk aardappel schillen, als het maar voor klaar is. Dus het moet wel zo de machine in kunnen. Natuurlijk wel even wassen, dus dat moet ik niet vergeten. Maar, uh, ja, als de, degene die het meeste aardappels heeft geschild uh, binnen een kwartier, die heeft ...heeft die mooie fiets gewonnen. het is zojuist zo om twee uur gestart. Dat betekent dat ze nou zo'n beetje aan het einde zijn, hè? Oh ja, rond de drie, vier minuutjes uh, hebben ze nog. En uh, ja, de emmers uh, gaan wel heel erg vol. Dus ik denk dat de kilo wel bij elkaar is. En uh, dat scheelt het toch wel een beetje aardig verschillen, toch? Ja, zeker. En uh, heb je zelf ook al wat meegedaan? Of heb je, uh, zit je alleen maar te kijken? Ik zit alleen te kijken. Ik kan, ik kan ook nog vertellen dat uh, tussen... Is bekijken tussen 3 en 4 uur is er ook gratis de stad op het plein. Oké. Okay. En dan kunnen we alle Stamfords een puntvak gratis de stad halen met buienhersten. Dus wat wil je nog meer? Zo heerlijk, vanaf 3 uur, iedereen is de hele middag van harte welkom daar. Zijn ja. er nog meer activiteiten vanmiddag, Roy? Er staat, staat voor de kinderen een hele leuke springtussen. En er zullen vandaag nog vele leuke acties zijn. En wat ook leuk is, omdat het speciaal voor het goede doel, natuurlijk, het vrienden van Heel Unicum, staat ik hem zelf ook met allemaal leuke spulletjes die dit mensen kunnen kopen. Oké, okay, nou Roy, uh, kunnen, we, kan je ons, kunnen we straks nog even vragen wie de ge gewonnen heeft? Ja, is goed, dat, dat doen we. Bellen we, straks nog, bellen we straks nog even weer. Ja, is goed. Oké, okay. dankjewel Roy van Buurje vanaf het Kerkplein en graag tot zometeen weten we wie de kampioen is geworden. Juist. Yourself, stuck out on the ledge And there ain't no healing for gutting yourself at the jacket edge I'm telling you that it's never that bad I'm Taking the song is the way you're at lay down on the floor and you're not sure you can take this anymore So just get you got me wanting you, honey, uh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Als eerst hoorde je de nieuwe single van Nico Beck en bij gevolgd door deze de Stars on 45. Hele plaatjes op de zaterdagmiddag, je hoorde de Stars on 45 medley. We gaan weer over naar het kerkpleisje, spraken van met Roy van Buringen. Die is bij kampioenschap Aardwolle schillen en we willen weten natuurlijk wie die gewonnen heeft. Roy. Hi, uh, ik uh, sta hier naast uh, Vivienne van Assem van, uh, van de televisie en zij heeft uh, jullie uh, wat te melden. Vivienne, ik heb hier de uh, lokale omroep aan de telefoon. Kan je nog mensen oproepen om te komen? De lokale omroep, hallo, met Vivienne van Assem. Ja. Dag Vivienne, wat leuk, wat gezellig. Wie, met wie spreek ik? Je spreekt met Albert Jan uit de studio. C... Ja, Tom, hallo. CFM Radio, je bent live in de uitzending. Wat geweldig, en dan begin ik meteen met mijn oproep. Ga je gang. Ga je gang. gang. De deur voor één dag voor de Zonnebloem. En om te laten weten dat het niet iets is wat alleen voor oudere mensen is. Wat veel mensen wel denken. Maar het is juist ook voor jongeren met een fysieke beperking. De Zonnebloem zorgt ervoor dat zij weer wat sociale contacten kunnen terugvinden. En ook eens een keertje eruit kunnen, een filmpje zien of uiteten met mensen die dezelfde interesse hebben. Hebben. En om dat mogelijk te maken zijn er veel vrijwilligers nodig en de zonnebloem zorgt daarvoor. En ik wil heel graag om drie uur zoveel mogelijk mensen op het strand met de vlieger. En dan bedoel ik de Spot Beach Club op Zandvoort strand. Oké, okay, drie uur op de spot. Mensen met vlieger, hè? Ja, heel graag. En als je echt geen vlieger kan vinden, dan heb ik er nog alleen voor je. Dus uh, ook al heb je geen vlieger, maar wil je er wel bij zijn, kom dan gewoon. Het zou geweldig zijn. En we gaan Gerco, de jongen die wij volgen, echt een prachtig moment beleven. Geweldig initiatief, Vivian. Hartstikke leuk. Dus, dus mensen moeten nu naar het strand, naar de spot. Naar ja, de spot, om drie uur. Het liefst met vlieger. En anders toch komen, dan geef ik je een vlieger. En dan gaan we Gerco... De jongen die hier speciaal naartoe komt en al al in tijden meer de zee gezien heeft, echt enorm, enorm verrassen. Geweldig dat jullie dat doen met de zonnebloem. Hartstikke goed, super. Dank je voor de aandacht en dat ik even een opdracht moet doen. Nee, graag gedaan en veel, veel succes op het strand straks. Hè? Okay, en ik... Ik zou zeggen, tot straks gaan maar, hè, iedereen. Oké, okay, bedankt, Vivian. graag Doeg. Dankjewel, man. Hier is Zo, Roy. Roy. Ja, dat ben ik weer. Ja, jazeker. Nou, maar... Maak je wel even een foto van Vivian? Ja, dat heb ik zeker gedaan. En ik ga ook even vragen of ze een foto van mij en Vivian willen maken. Hier bij de aardappelwedstrijd gaat het verder hartstikke goed. Op dit moment zijn ze nog de boel aan het wegen, dus ik heb nog geen uitslag, jongen. Nog steeds niet. Oh, oké. Okay. Oh, oh. Nou, dan probeer je het om kwart voor drie nog even weer, oké? Okay? Oké. Okay. Oké. Okay, tot dan. dankjewel, Roy.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 Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 dan wordt hij bij CFM uitgezonden, de Euro Breakdown. En deze staat daarin uiteraard ook genoteerd. Het is even uh, en half drie, dat betekent hoogtijd voor het weerbericht met onze eigen Weerman, Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Ja, je, bent, je bent weer in de studio. Ja. Want uh, buiten is het nog een beetje te koud hè, voor het strand. Ja, het is nog uh, een graadje of tien is het wel op de. Oké. Okay. Dus uh, ja, weet je wat, uh, het is meer terras weer. Lekker in het zonnetje op het Lekker terras. In het zonnetje op het terras. Dat, uh, ja. Maar dat ga ik straks ook doen hoor als ik hier vandaag ga. Doe je heel goed. Ja. Ja. Lex, wat gaat het weer de komende dagen doen? Nou, laten we met vandaag beginnen hoor. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja? ja, prima. We hebben vanochtend hebben dus uh, uh, een buitje gehad. En uh, ja, het is opgeklaard en dat blijft vanmiddag zo. Er staat een matige zuidelijke wind. En de maximumtemperatuur die zit rond de 10 graden vanmiddag. Ja, de normale temperatuur die, uh, hoort uh, 13 graden te zijn. Dus we zitten er wel wat onder. Maar uh, als je uit, uit de wind in de zon zit, dan uh, biertje voor je neus. Kijk, daar wordt iedereen weer vrolijk van, toch? Precies. Nou, morgen is het ook niet slecht, hoor. Dan hebben we een periode met zon. En het is overwegend droog. Dus er kan morgens nog een buitje vallen. In de vroege al goed, maar... Ik denk dat we het droog houden. En er staat een matige en op het strand een vrij krachtige Zuidwestenwind. Dus het is een beetje uitwaai weer morgen. En de temperatuur die gaat een, een graadje omhoog. Die gaat naar de 11 graden. Dus morgen geen slechte dag. Heerlijk, mooi zondag. Ja, ja, ja, mooi zondag. Dan uh, maandag. Dan uh, beginnen we met, uh, met wat zon. Maar rond het middaguur. En dat kan dan uh, tussen uh, vanaf 11 uur zijn, zo'n beetje. Dan uh, gaat de bewolking toenemen en dan smedags gaat het uh, regenen. Dan staat een matige zuidoostenwind. En uh, ja, zuidoost. Ja, zuidoost. Ja, zuidoosten. Kan een typfoutje gemaakt Nou, Kan gebeuren, kan het beste gebeuren. En uh, de maximumtemperatuur is in Zandvoort dan, door die zuidoostenwind, 12 graden. Dus ja, niet koud, maar wel nat. smiddags nou, oké. Okay. Vind je het goed? Ja, ik vind het goed. Oké. Okay. <laughs> ja, je zegt het maar hoor. <laughs> dan gaan we door naar de dinsdag. Dan hebben we wolkenvelden en dan is er kans op een bui. Er staat weinig wind, we zitten dan in het centrum van een lage drukgebied. En als je in het centrum van een lage drukgebied of in het centrum van een hoge drukgebied zit, dan heb je weinig wind. Nou, we zitten maandag dus in het centrum van een lage drukgebied. We hebben dan weinig wind en de temperatuur die komt uit op ongeveer 11 graden. Het is nog steeds te koud voor de tijd van het jaar, hè. Maar vanaf woensdag. Kijk, daar staat wel tromperoffel, op. daar komt hij, daar komt hij. Dan hebben we geleidelijk oplopende temperaturen. Maar er is nog steeds een regenkans tot het weekend. Ook oh. in het weekend dan gaat de luchtdruk die gaat stijgen, dan gaat het weer opknappen en het is een grote kans dat op 30 april een droge dag wordt. Kijk, kijk, kijk, dat zou ik graag horen. Ja, en leven de koningin. En ook de zon kan zich over laten zien en de temperatuur, ja. De weermodellen die zijn het er niet met elkaar over eens. De ene zegt dat het 20 graden wordt en de andere weermodel die zegt dat het 15 graden wordt. Ja, maar wordt. jij zei vorige week nog dat we richting de 20 graden zouden gaan. Juist, nou, er is nog steeds een weermodel die dat zegt, richting 20 graden. Maar er zijn er ook die zeggen rond de 15 graden. Nou, zullen we er tussen de 15 en de 20 graden houden op in de dag? Want ik kan me nog herinneren dat we toen op in de dag nog lekker in de Halterstraat een biertje stonden te drinken vorig jaar. Maar het zonnetje was erbij toen. Precies. Nou, ik hoop dat het dit jaar weer gebeurt. Ja. We hebben een ridder ter ook nog erbij, hè? We gaan er even vooruit ja, okay. dat het allemaal goed komt. Op kan nou. dag. Lekker. Oké, okay. maar morgen uh, volgende week hoor je meer van me. Oké, okay, dankjewel Lex van de Oren. Mensen die het willen nalezen, het weerbericht. Waar kunnen ze dat doen, Lex? Dat kunnen ze zien op www.meteopagina.nl En dan ook een keer een schrap mobiel Je kan het zien op Twitter. Op uh, uh, Meteo Zandvoort. En je kan het zien op tv, kanaal 40. Kanaal 40, dan komt het geregeld langs het weerbericht van Lex van de Oren. Mag ik je hartelijk danken en geniet van het mooie weer van vandaag, Lex. Volgende week. En tot volgende week. Tot volgende week, Lex. Dat was het weer. Zie het dan zo? En hier is Total Touch.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 Eros, Ramasati en u nou, Echte pizza muziek. Hè. Echte pizza muziek. Hè? Krijg je honger van, albertje no. Nou. Nou, we kunnen ook aardappels gaan eten bij het plein. Of in ieder geval lekkere patats. Zo dadelijk om drie uur helemaal gratis puntzak patats. En de aardappels die daarvoor nodig zijn, zijn inmiddels geschild. En wie is de kampioen geworden? Wordt het is van Roy Vermeuringen, die daar te plek is. Goedemiddag nogmaals, Roy. Ja, goedemiddag middag, uh, ja live vanaf het snackbar uh, het plein, uh, op het werkplein, uh, um, ja de aardappelsilvertijd, er liggen al over verschillende uh, op de op het klein. En uh, de schilderboer mag komen. <laughs> maar uh, ja, het er natuurlijk allemaal. Wie heeft, het door? Wie heeft uh, de prijzen gewonnen? Nou, op nummer drie staat uh, familie Schiphorst. En uh, ja, Schiphorst is het is niet de officiële naam denk ik. Maar uh, die mevrouw komt uit Zwitserland. En uh, die heeft 11,74 kilo geschild. Zo uh, dat is veel. Ja, familie van Dijk en, uh, op nummer twee. En uh, die is 11,8 Kilo geschild. En nou komt ie? En nou komt ie? En nou komt ie? Armando. Ja, die staat op nummer 1. Die heeft 12... 8... Nee, nee. Even kijken. 12... 98 geschild. Oké. Okay. Dus uh, wat geschild. En ook een beetje goede kwaliteit geschild of uh, nee. zijn het allemaal vierkantjes? Wat ga je? Zijn het allemaal vierkantjes of is het een beetje netjes geschild? Is heel netjes geschild. Oké. Okay. Dus die gaat er met de fiets van door? Uh, ja, Armando die heeft de fiets gewonnen. Oké, okay, nou wil je me namens ons ook even hartelijk feliciteren? Dat uh, zou ik zeker doen. En uh, ja, zometeen natuurlijk van 3 tot 4 gratis verpakt vanaf het plein in Zandvoort. Vele andere activiteiten daar, uh, Roy van Buren, toch? Ja, genoeg te doen. Uh, en je kan ook natuurlijk met naar de spot nog eventjes. Uh, er is een springkussen voor de kinderen. Uh, dus er is genoeg te doen. Oké, okay, Roy, nou hartstikke bedankt voor de uitslag. Ik wens jou ook nog een hele uh, gezonde en lekkere vette middag. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Yo. Heet smakelijk, Roy. Dank je wel. Vanaf het Kerkplein bij het plein. Zodat ik gratis patat daar. Oh, oh, oh, oh. Heerlijk hoor. Hey. Gaan we met z'n allen van genieten natuurlijk. En van de muziek bij CFM. Hier is House aan zee, Sea. Peter Fox. Hier ben ik geboren. En lopen door die straat. ken die gezichten. Jedes huis en jen land. Kenn jede Taube hier Namen. Tauben raus, schwarte op ne schicke Frau met schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles flink voorbij. En die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht.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 Is schön mm, Alle kommt vorbei Ich brauch nie rauszugehen is Ich suche neues Land Mit unbekannten Straßen Fremde Gesichter und Keiner kennt meinen Namen Alles gewinnt alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Huh, en Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu rein. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stam. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangen, Baum, und Blätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen. En dat was Pieter Fox en Hans Samzee. We gaan over naar het voetbal van vanmiddag. SV Zalvoort speelt tegen Amstelveen uit. En Jan Fris is daarbij aanwezig. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, luisteraars en heren in de studio natuurlijk. Uh, hartelijk welkom op een prachtig mooie nieuw complex van Amstelveen Heemraad. Schitterend geworden, twee kunstgrasvelden, hele nieuwe kantine, Geweldig, echt hartstikke goed. Dus uh, één. Dan twee. E, Zomvoort speelt uh, vanmiddag een hele belangrijke wedstrijd. Maar Amsterdam ook. Zandvoort moet winnen om uh, nog uh, uitzicht te houden op die derde periode titel. En Amsterdam moet de komende drie wedstrijden winnen. Omdat ze uit de degradatiezone komen. Want ze staan één en laatste met vier punten achter op uh, Hellesport en uh, Dijk. En ze staan dan ook gelijk mee. Eh, eh, nee, niet gelijk. Uh, top staat aan de honden. Maar Top die is al zo goed als gedegradeerd. Daar zitten weliswaar nog een heleboel punten tussen vijf punten. Maar Amsterdam moet vier punten goed maken in de komende drie wedstrijden. ten opzichte van of een bol of helft wordt. Dus heel belangrijk voor ze. Uh, Zandvoort uh, speelt zonder Maurice Mol. Ik weet niet waarom, ik moet dat nog informeren. Maar die zit op de bank in ieder geval. Uh, Ivo Hoppen staat wel in de spits. En die heeft zojuist gescoord. Jawel, Zandvoort staat in de 13 minuten met 1-0 voor. Het uh, was een, een, een corner van, uh, van Zandvoort die niet goed verwerkt werd. door de verdediging van uh, Amsterdam uh, De keeper uh, zat er ook niet goed aan. En Ivo Hopper, die kom die bal uh, hoog in, in, in het in schieten van het doel. En Zandvoort leidt dus met 1-0. Um, wat ik zei, Zandvoort uh, is belangrijk, moet winnen. Uh, de allerbelangrijkste wedstrijd van die laatste drie is over twee weken. Uh, dan speelt Zandvoort thuis tegen Castricum. Castricum staat op dit moment uh, bovenaan met één punt verschil op Aalsmeer. En die twee spelen vandaag. Dus het is uh, ongemeen spannend in deze competitie van de tweede klasse A uh, van het district West 1. Ehm... Um, hij heeft, kijk, heb ik nog meer bijzonderheden te melden. Nee, op dit moment niet. Sandsvoert uh, uh, is dus goed bezig. staat 1-0 voor. En uh, moet gewoon oppassen dat het achterin dicht blijft. En dat is natuurlijk uh, het, het werk van de verdediging. En Boyderset, die zojuist uh, een minuut vijf, zes geleden, prachtig werk verrichten. Uh, Ontzettend katachtige reflex, kon hij die bal nog uit zijn doel halen, en daardoor uh, werd het geen doel, van was of um, Laat ik het hier nog even bij houden, dan kom mijn gast straks graag voor de klok van drie uur terug voor een update, neem ik aan, heren. Gaan we hey, doen, uh, Jop. Ja, laten we dat maar gaan doen. Oké, okay, dankjewel, Jaap van Mooie start dus van de wedstrijd van vandaag voor SV Zandvoort. We staan 1-0 voor tegen Amstelveen. Dat zijn goede berichten zo dadelijk meer van Jan van over deze wedstrijd.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 You might just listen wat mij betreft uit de jaren 80, Zo, deze van Man at Work. Je hoorde Down Under. Ja, Dat rijden het... we niet zomaar, hè albert -Jan? Nee, het blijft een mooi nummer, maar het is uh, ja, toch wel even sneu om te melden, want muziek, muzikant uh, Greg Ham, bekend van uh, Man at Work, en zeker met dit nummer Down Under, is dood aangetroffen in zijn woning. Greg werd gevonden door twee vrienden die al een tijdje niets van hem hadden gehoord. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de 58-jarige muzikant. Man at Work werd wereldberoemd met dit nummer Down Under. De Australische band werd beticht van plagiaat en verloor vorig jaar een rechtszaak. Dat zou voor Greg, die onder meer fluit en keyboard speelde, een hele zware dobber zijn geweest. Goed, dus de juiste doodsoorzaak is nog niet bekend. Dus TZT, meer nieuws. Oké, okay, nou we gaan eens even kijken of we Joop van Es aan de telefoon kunnen krijgen. Joop, je zit in de uitzending. Oké, nu al. Ja, ja joh, we zijn hartstikke snel. Ik heb het niet Kan ik al beginnen dan? Ja, je mag beginnen. De... Oké, okay, nou ja, goed. We hebben nu uh, even kijken. Uh, 20 minuten gespeeld. Dus we zijn wat later begonnen tegen het pil van de week. En soms wordt deze eigenlijk het betere van het spel. Wel, het waar komt... Uh... Amstelveen een paar keer er wel, wel redelijk uit, maar Sanford uh, heeft over het algemeen balbezit en uh, dat is nu dus ook een geval. Uh, Ik wil hoppen, hoppen, dat is daarvoor, uh, maar dat is een hele slechte voorzitter, kan Kast de Vries wel bij komen. Oké, okay, dat doet hij heel erg goed, uh, 16 meter gebied, en hij probeerde in één keer die bal in het doel te plaatsen, dat lukte net niet, maar dat was een hele mooie actie van de Fries. die pakte die bal af van de verdediger van Amstel uh, en probeerde via een kromme bal toch even de piepen te, te schalken, maar dat lukt niet omdat hij eigenlijk min of meer op de achterlijn stond en de wordt het een stuk moeilijker natuurlijk, uh, dat, dat ging dus ook niet. Goed, uh, de keeper van uh, Amstelveen die mag nu die bal uh, in het spel gaan brengen, dat was een 5 meter lang. Wacht even. Want uh, niet iedereen uh, is, is nog klaar. Ja, dan gaat die bal komen. Ver op de helft van Zandvoort. Barcelona is koppend. een uh, eentje van, uh, van Amstelveen. Dan probeert die bal voor te zitten. Dan is daar uh, Ronald Kalis, Kalas. Ja, die gaat die bal uh, transporteren. Nou, op komt hem door Richting naar op Berg. berg. Maar de, nee, kan er net niet goed bij komen. En is Zandvoort verliest de bal. Nu gaat de nummer 7 van, uh, van Amstelveen. Die, die wordt daar neergelegd. Op de rand van 16 meter gebied. Uh, ja, iedereen die die schreeuwt natuurlijk, maar het is gewoon een vijfschot buiten het strafstofgebied, maar op een hele gevaarlijke plaats, met name van iemand met een goed rechterbeen en een goed schot. Uh, Zandvoort stelt de muur op. Uh, um, Boydus zit, die geeft nog wat aanwijzingen. Moet wat achteruit de, de, van de schijtsechter. heeft hij wel gelijk, moet maar erg dichtbij. En dat dat moet gewoon 9 meter 15 zijn, zoals we allemaal weten. En dat staat er dan nu. Goed, de schijtsechter zal waarschijnlijk wel een signaal geven op wanneer die bal genomen mag worden. Ja, daar nou is het signaal. In één keer in de muur, uh, Zandvoet, die kan er proberen uit te verdedigen. Toch niet uh, helemaal, want het is Amsterdam dat de bal overneemt. En daar gaan dan weer die nummer 7. Die is een handige man, die ligt de breed. En uh, toch weer goed verdedigd door Timo de Reus. De Reus, die normaal gesproken op de linkervoerpositie uh, link staat, wordt weer ingebracht door de bal door Amsterdam. Amsterdam heeft druk op het stand wat ze nu. Uh, de Reus, verdedigend is natuurlijk niet zijn eigen vak, maar ge geeft niet. Er wordt wel teruggedrongen, uh, Amsterdam. Moet de bal eruit halen. Zandvoort kan dus nu uh, die druk, uh, onder die druk uitkomen. Proberen de bal te pakken. Nu aan de uh, rechterkant van het veld. Uh, goede dieptepaas, niet goed genoeg. Uh, de bal gaat over de achterlijn. Bij de fit mag hem uh, vanaf de 5 meter uh, gaan toenemen. In even op mijn klokje kijken even met het nieuws. Laten we teruggaan naar de studio. Stantos als zij is uh, 0-1 het voordeel van Zandvoort en spelen nog steeds bij Amstel 1. Dankjewel Joop Frens, en meteen in de volgende uur van dit programma uiteraard veel meer over deze spannende wedstrijd. Hier is Madonna's laatst voor drie uur.